Twee uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De Belgische snelweg 119 tussen Antwerpen en Brussel is een kerven van een Nederlands echtpaar ontploft. Volgens Belgische media zagen de Nederlanders in hun achteruitkijkspiegel dat hun kerven in brand stond. Ze stopten langs de weg en koppelden de kerven los en even later ontploften de kerven. De kerf van Branden helemaal uit. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de ontploffing is onduidelijk. Op de E19 richting Brussel ontstonden lange files. China's investeringen in Europa zijn in 2011 verdrievoudigd naar 8 miljard euro. Dat staat in een onderzoek dat voorspelt dat dit nog maar het begin is van een enorme golf aan Chinese investeringen in Europa. China is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de tweede economie ter wereld, maar de investeringen in het buitenland hebben nauwelijks gelijke tred gehouden met die ontwikkeling. China's investeringen wereldwijd zullen in 2020 1600 miljard dollar bedragen, voorspellen onderzoekers. In Griekenland is de werkloosheid tot een recordhoogte gestegen. In maart zaten ruim 1 miljoen Grieken zonder werk. Bijna 22 procent van de beroepsbevolking. Vooral jongeren worden hard getroffen door de economische malaise in Griekenland. Van de 15 tot 24-jarigen is meer dan de helft op zoek naar werk. en Van de 25 tot 34-jarige Grieken is dat bijna een derde. Amerikaanse wetenschappers hebben een test ontwikkeld om erfelijke ziekten bij ongeboren kinderen op te sporen. De DNA-test die daarbij wordt gebruikt moet in de toekomst de vruchtwaterpunctie overbodig maken. Met het nieuwe onderzoek kunnen 3500 erfelijke ziekten bij de foetus worden opgespoord. De onderzoekers hebben de resultaten van hun studie gepubliceerd in het tijdschrift Science Translational Medicine. In Rotterdam is een van de grootste passagiersschepen ter wereld aangekomen. De Queen Mary 2. Het enorme schip is 345 meter lang, 72 meter hoog. Er kunnen ruim 2600 passagiers aan boord. Zo'n mega schip aan de kade trekt veel bekijks. We vinden het geweldig. En wat voel je je nietig als je hiernaast staat? Ja, Je snapt toch niet dat zoiets blijft drijven? Dit is, dit is een vakantie, hoort. Het is toch een drijvend, uh, drijvende stad, is het? Ik ben een echte Rotterdammer, kan je wel horen. Hè? Niet hoor? Ja.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 AMB Verkeersinformatie. Op dit moment staan er tien files. Totale lengte is 33 kilometer. Opvallende files die staan langs de grens. Dus zowel de Belgische als de Duitse grens. De A2 Maastricht richting de Belgische grens bij het knooppunt Europaplein 4 kilometer. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 5 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de afrit Den Dolder en de afrit Maarn 4. En op de N280 -Gladbach, Gladbach richting Roermond tussen de Duitse grens en Roermond 5 kilometer.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 Ga nu naar gratisaandeel.nl Voor een gratis aandeel Dit is Radio 1 EO Dit is de dag Margje je en Elsbeth Grutteke. Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de dag Ja ik vind het heel moeilijk om te vragen, maar je hebt je dochter dus 10 minuten bij hem mogen houden. Ja, dat, was mooie, dat was de mooiste moment, dat was echt heel mooi. We kunnen ze nooit van me afpakken. Het zal je maar gebeuren. Nog voordat je kind geboren is, staat de kinderbescherming al bij je op de stoep... om te vertellen dat ze je kind mee zullen nemen zodra het geboren is. Advocaat Michel van Daatselaar, u bent advocaat van dit stel... dat vanavond bij de vijfde dag te horen is. Ja, dan moet er toch wel wat met die mensen aan de hand zijn, toch? Als je je baby meteen na de geboorte moet afstaan. Ik wil niet zeggen dat er met deze mensen iets aan de hand is. Maar laten we beginnen met te constateren... dat de Raad voor de Kinderbescherming heeft geoordeeld dat er zorgen waren over de op dat moment nog ongeboren vrucht. Want zo lang speelt het eigenlijk al. Ja, straks praten we hier verder over. GroenLinks verloor zetels bij Bosjes in de tweestrijd... tussen Jolande Sap en Tovik Dibi in de afgelopen weken. Vier blijven er over op dit moment in de peilingen. Sinds gisteren zit Jolande Sap met een verpletterende overwinning... weer stevig in het zadel voor de verkiezingen. Gefeliciteerd, mevrouw Sap. Dank u wel. Als het congres u vraagt wie de ideale running mate wordt... wordt het dan uh, Tovik Dibi? Nou, ik vind dat de leden daar zelf over mogen kiezen... En ik ga daar verder ook geen uitspraken meer over Nee, doen. maar als ze het aan u vragen? Nee, ik ben ook gewoon een van de leden. Ik zal kiezen, maar ik heb geleerd de afgelopen weken... dat onze leden ook willen kiezen en dat ze terecht geïrriteerd raken... als prominenten daar allemaal in voor sorteren. Ja. Dus dat ga ik niet doen. Nee, maar u gaat nog wel wat zeggen hè, in de rest van het gesprek, toch? Ja, uiteraard oh, okay. over wat mijn plannen en idealen oh, zijn... en hoe ik, wil, uh, hoe ik een heel mooi resultaat in september ga boeken. Oké. Okay. Voorbereidingen voor het EK zijn in volle gang. Niet alleen de teams, maar ook bijvoorbeeld voetbalcommentatoren zijn zich druk aan het voorbereiden. Tenminste, dat denken wij. Ronde Rijk, voetbalcommentator bij Eredivisie Live en vroeger ook bij de NOS. Kun jij horen of een collega een beetje lui is geweest of echt heel ijverig in zijn voorbereiding? Nee, dat kun je niet horen, denk ik. Ik ken wel de karakters van deze en geen. Maar ik durf ervoor in te staan, hoewel ik zelfs een vrij rustige maand heb de komende maand, omdat wij de rechten niet hebben dat alle oud-NOS-collega's die daar zijn... zich stuk voor stuk echt heel erg goed hebben voorbereid. Ja, Dus eigenlijk is iedereen ijverig? Iedereen is ijverig, ja. Dat is een voorwaarde. De huiskat Orville werd door zijn baas en kunstenaar Bart Jansen... na zijn dood opgezet en van propellers en een landingsgestel voorzien. Deze week werd de kat onder grote belangstelling opgelaten... op de laatste dag van de kunsttraai. Ja, wat doen we met onze dode huisdieren? Gaan we over praten met Nienke Dijkstra straks... in onze rubriek achter de voordeur. Nienke, heb je zelf huisdieren? Uh, nee, we hebben in het verleden uh, huisdieren gehad, toen de kinderen nog thuis woonden. En ja, wat heb je ermee nou. gedaan toen ze overleden? Uh, we hebben één konijn begraven en de rest is gewoon uh, richting de Klico In de Klico zelfs? Ja. Ja. Maar niet, oh, ja. tot, uh, niet tot handtas of tot propellervliegtuig? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee. Dus kijk wat voor gedicht Tim Pardijs hierover kan maken straks. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons, ga dan naar onze website nu of reageer via Twitter en dan gebruikt u hashtag DIDD. Jolande Sap, hoe is het met u de dag na de grote overwinning? Ja, heel goed. Ik heb vanmorgen even lekker mogen uitslapen. En uh, ja, ik vind het fantastisch dat er zo'n grote opkomst was. En uh, zo'n uh, overweldigende meerderheid uh, om mijn koers door te zetten. Want ja. ja, ik wil graag verder met die koers van een realistische groene en linkse politiek. Ja. was het ook echt nog spannend? Had u ook nog het idee van, nou, het kan ook zo zijn dat ik aan het eind van de dag het niet ben geworden? Of gelooft u er wel in? Nou, Ik geloofde er wel heel sterk in uh, dat ik dit zou winnen. Maar het is wel heel fijn dat ook zoveel leden uh, hun stem hebben uitgebracht. En dat het zo'n overtuigend resultaat is. Ja, en bent u ook een beetje bijvoorbeeld gaan rondbellen bij mensen die u kent binnen de partij. om te horen van nou ja, wat denk jij? Ik ja, ben niet gaan rondbellen, maar ik heb de afgelopen weken natuurlijk wel... Nou ja, en, en uh, een paar mooie debatten gehad met Tofik Dibi. En dan merkte je natuurlijk al in de zalen... dat leden ook toch wel heel enthousiast werden van die debatten... en uh, ook echt zin kregen om de campagne te gaan ja. voeren... omdat duidelijk is waar we naartoe willen, hè, dat groenere en socialere ja. Nederland. En voelde u dan ook in de zaal uh, de steun voor u meer dan de steun voor Dibi? Ja, ik heb overweldigend veel steun ervaren de afgelopen weken. En wat ook heel erg leuk was, is dat er in de partij... een, een spontaan campagneteam is ontstaan. Uh, die ook gezorgd heeft dat ik nog hier en daar... in het land aparte bijeenkomsten had. En die uh, nou ja, elke dag heel veel steunende berichtjes en mailtjes. Dus het is ook echt een hartverwarmende tijd geweest. Ja. En wat voor reactie kreeg u vandaag van partijen... en niet-partijgenoten, zeg maar, andere partijen? Nou ja, over het algemeen hele hartelijke felicitaties. Heeft u een voorbeeld? Uh, nou ja, ja, meerdere voorbeelden. Maar goed, euh, over, nou ja, wat ik ook leuk vond is dat ik ook uit de kring van de vakbonden... dat doet me echt deugd, hè, Agnes Jongerius. Is nogal kritisch natuurlijk op dat akkoord dat we gesloten hebben voor uh, volgend jaar... maar heeft me wel zeer van harte gefeliciteerd. En ook MKB Nederland, en dat vind ik ook heel erg ja. leuk. Ja, dat is niet onmiddellijk de, de, de, de partner van GroenLinks, toch? Nou ja, ik ben een paar maanden geleden ook bij MKB Nederland langs geweest... om te praten over hoe we uh, groene ondernemers en duurzame pioniers kunnen versterken. Ja. En ik was de eerste fractievoorzitter die daar langs kwam. Oké, okay, dus ja. dat was al een goede band. Nou, Corrive de Gaai-Voortman, die zag in u ook de ideale leider. Dat vertelde hij ook in de campagne die u voerde om het uh, lijsttrekkerschap. Hij straalt niet uit strategisch leiderschap verbindend vermogen, uh, visie. Uh, en dat heeft Jolanda Sap wel. Ja, steuntje in de rug van een Corrie V uit de partij. Is dat dan fijn als dat gaat eigenlijk ten koste van Dibi? Nou ja, nee, wat, wat natuurlijk het fijnste is... is dat als, als je in zo'n strijd het vooral ook kunt hebben over de inhoud... en de koers die je voor ogen staat. En ik moet zeggen, in de debatten die we gevoerd hebben... is dat ook goed gelukt. Ja. En daar wil ik ook graag op door. Want mensen, de kiezers, interesseren het natuurlijk helemaal niks... Uh, wat je onderling te kisserbissen hebt over stijl en over leiderschap. Boeiend. Nee, wat ze willen weten is natuurlijk... wat zijn de plannen van GroenLinks voor Nederland? Ja, maar waren het dan verloren weken eigenlijk... als u zegt, het interesseert de kiezer niet? Want het ging natuurlijk toch in deze weken ook wel over... U beiden. En wie de baas zou worden. Nou ja, natuurlijk ook wel. Maar het ging ook voor een heel groot deel over de plannen die GroenLinks heeft voor Nederland. En hoe wij dan uh, met elkaar en met die groene ondernemers over het land willen zorgen... dat Nederland eindelijk die omslag gaat maken naar een duurzame economie... en naar een schonere nou Ja. Het heeft u wel zetels gekost in de peilingen. Nou zijn peilingen maar peilingen. Maar ik kan me voorstellen dat u denkt, ja, we hebben het over die inhoud gehad... en toch worden we erop afgerekend en ja, staan we er niet zo heel goed voor. Dat is toch vervelend. Nou ja, het, is, het is aan de ene kant vervelend natuurlijk, maar het is aan de andere kant ook een ideale uitgangspositie voor de campagne. Uh, het kan alleen maar beter worden. Om, ja, je zult gaan zien dat we vanaf nu elke week langzaamaan terugkomen in de peilingen. En ja, dat, is, dat, dat zal heerlijk worden. U ja, bent wel heel optimistisch. Zeker. He? Ja. <laughs> Laten we het eens even hebben over uzelf. We hebben uw carrière even samengevat in uh, nou, één minuut en twee seconden vie Jolande Sap wordt in 1963 geboren in Venlo. Werkt in een ijsjeszaak, een Italiaanse ijsjessalon. Maar Sap kan goed leren en gaat in Tilburg economie studeren. Vraag hebben over de prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid. Eigenlijk kan er langs de drachten lopen. Dan maakt ze de gang naar het Amsterdamse universiteitswereldje, zoals elke groenlinksleider dat vroeg of laat doet. Het gaat goed in Nederland. De economische groei is voorspoedig. Tijdens paars 1 en 2 zet Sap zich als ambtenaar in voor de emancipatie. Wordt in 2003 directeur van Expertise Centrum leeftijd. De fractie van GroenLinks. Totdat in 2008... De partij en ik zullen Wijnand ongelooflijk missen. GroenLinks-Kamerlid Duivendak opstapt en Jolande Sap hem opvolgt. Je bent er vogelvrij. Sap woont met haar gezin in... Hoe kan het ook anders voor een GroenLinkser? in Amsterdam. Is Amsterdam. Ja, uw landenschap. het is Amsterdam... maar er wonen ook kiezers in de rest van het land, hè? Jazeker, en ik kom ook heel vaak overal in het land. En u <laughs> komt oorspronkelijk uit Venlo. Moet u niet een beetje uw best doen om daar de, de roots nog een beetje te benadrukken... en ook kiezers uit die regio te trekken? Ja, zeker. En dat, uh, daar zijn we ook uh, behoorlijk goed in geslaagd vorig jaar al. Met name in Brabant uh, hebben we vorig jaar bij de Provinciale Statencampagne een heel mooi resultaat gehaald. En dat hebben we onder andere gehaald omdat daar een van de GroenLinksers het, het ja, burgerinitiatief tegen megastallen heeft opgezet. En uh, dat hebben we in de campagne ook heel goed weten uit te buiten. Ja. Maar hoe kan het dat al die GroenLinksers in Amsterdam wonen? Goed, nou, ja, mag die net verhuisd is uit Amsterdam, zeg ik er ja? maar even bij. <laughs> en ik eerst zeg, Amsterdam is natuurlijk een fantastische stad. En als je houdt van... Um ja, een wereld waarin de kracht van het verschil van diversiteit ook tot zijn recht kan komen. Hè? Als als tolerantie in je inborst zit, dan is Amsterdam natuurlijk een heerlijke stad om te wonen. Maar er zijn ook heel veel GroenLinksers die op andere plekken in het land wonen. Hè? Groningen, ja, en Zuiden, en... ja zeker. Ja, want het lijkt erop dat bijvoorbeeld een partij als de SP veel meer dat, ja, dat, dat, dat regionale aspect weet te benadrukken. Hè? Dat wij veel meer het idee hebben, ja die wonen overal en bij GroenLinks denken we dan toch weer aan Amsterdam. Hoe gaat u dat doorbreken? Nou ja, door vooral te blijven wie ik ben. En uh, ik moet u zeggen, heel veel mensen hebben niet het flauwste vermoeden... dat ik in Amsterdam woon. En dat is ook prima. Laten we dat niet te veel benadrukken. Waar denken ze dan dat u woont? Uh, Brabant of Limburg. Oh, ja. En daar kom ik ook nog heel erg vaak, moet ik zeggen. Mijn moeder woont nog steeds in Venlo. Ik ga morgen weer naar Venlo. Daar heb ik ook een, een uh, wijk, uh, geadopteerd heet dat dan. Hè? Maar dan ja. ga ik uh, met de bewoners de hele dag op stap. Nu en dan ga ik toch... lekker logeren bij mijn moeder. Nu u toch over uw moeder praat, hoe trots is zij wel niet... Ja, en nee, zij is ontzettend trots. Altijd, maar, hè? Maar, dat is dus... altijd. Maar <laughs> ze, is wel, ze is ook trots op alle kinderen. Ik heb van mijn ouders ook wel heel erg meegekregen dat, dat je daar dat je altijd toe doet. Dat je altijd belangrijk bent wat je ook doet verder. En dat vind ik een hele mooie eigenschap. En wat heeft zij vanochtend tegen u gezegd? Ja, ze, heeft, ja, ze was heel blij. Ze is heel trots en ze is heel blij dat ik zo breed ondersteund word. Laten we het eens dus hebben over het partijprogramma. U deed al wat pogingen daartoe. Nu mag het. Ja. Uh, we hebben het eens dus even gelezen: lage collegegeld, crèches voor elke peuter, aanvullende studiebeurs omhoog, bezuiniging PGB terugdraaien, inkomstenbelasting verlagen, Flexwerken krijgen recht op sociale zekerheid en nog een aantal dingen. Ik vind het allemaal prachtig, maar. Toen ik het las dacht ik wel... er is ook een economische crisis. Jazeker. En, en wat die economische crisis duidelijk maakt... is dat we ook niet meer op de manier door kunnen gaan... zoals we altijd gedaan hebben. Dat we echt de omslag zullen moeten maken... van een economie die alleen maar draait om geld en om cijfers... naar een economie die draait om mensen en milieu. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de kern van ons programma. Wat wij maar willen... dat kost toch geld? Nee, dat levert ook een hoop geld op. Want wat wij willen is dat de vervuiler meer gaat betalen... dat ook op vermogen meer belasting wordt geheven... en dat in ruil daarvoor... Um, werken juist meer gaat lonen en met name ook laagbetaald werk... weer uh, aantrekkelijker wordt, zowel voor de werknemer als de werkgever. Voetbalcommentator Ronde Rijk, die ja. protesteert hier in stilte. Wat wilde u zeggen? Nou ja, ik ben niet van de politiek, maar als ik hoor dat de werknemer... daarvoor beloofd moest worden en ik heb het Koenigsakkoord goed begrepen... dan gaat de gemiddelde werknemer er verschrikkelijk op achteruit. In ieder geval in de nabije toekomst, uh, mede met dank aan de handtekening van GroenLinks. Ja, en ja, dat klopt. En voor die verantwoordelijkheid loop ik niet weg. We zitten in een stevige crisis. En GroenLinks heeft het ook altijd belangrijk gevonden... dat je um, ook de overheidsfinanciën goed beheert. Dus er moet gewoon bezuinigd worden. Maar wat ik daarbij cruciaal vind... is dat je de pijn van die bezuinigingen eerlijk deelt. Dus waar wij voor volgend jaar ook hard voor uh, geknokt hebben... is dat de mensen met de laagste inkomens in dit land... dus ouderen met alleen een AOW... of mensen die werken rond het minimumloon... of mensen met alleen een sociaal minimum... Een, een lage uitkering dat die zoveel mogelijk wordt ontzien en dat is gelukt. Hm. Maar voor de rest zullen we inderdaad dat allemaal merken, want ja, de overheid moet gewoon een stapje terug doen omdat we gewoon veel meer uitgeven met elkaar dan de binnenkant. Ja, ik som net wat aantal dingen op die uh, geld gaan kosten. Wat wat voor dingen gaat, Waar gaat u op bezuinigen? U noemde net al uh, uh, vervuilers, uh, maar uh, schetst daar eens wat van. Nou ja, wat, wat, wat, wat we nog steeds doen elk jaar in Nederland... is 6 miljard aan belastingvoordelen aan uh, uh, de grote vervuilers. Dus dat, dat zijn de kolencentrales. Dat zijn de bedrijven die heel veel energie verbruiken. Dat is in de, in de tuinbouw. Uh, uh, waar de, eigenlijk wat we in Nederland uh, met elkaar geregeld hebben... is dat naarmate je meer energie verbruikt, je er minder voor betaalt. Daar willen wij mee stoppen. Dan gaat 6 miljard... Dat is gewoon meteen 6 miljard op de rekening. Nee, volgend jaar wordt er een stapje mee gemaakt... in het begrotingsakkoord uh, voor de eerste miljard. Dat moet je natuurlijk met stapjes doen. Omdat als je het in één klap doet... dan zou een aantal bedrijven door de hoeven kunnen zakken. Dat hm. willen we niet. Nee. Dus maar dat gaat dat is op termijn, ja. Nou ja? Een ander ding waarvan wij denken dat je nog meer kan bezuinigen... is toch op, op, uh, op asfalt. Bedoel, Nederland heeft genoeg wegen. We moeten ze alleen veel slimmer gebruiken. En ook zorgen dat auto's weer veel meer gedeeld worden. En dat uh, de file druk veel meer gespreid wordt... door bijvoorbeeld mensen ook veel meer kans op thuiswerken te geven. Dat betekent ook dat wij vinden dat er een kilometerheffing moet komen. Maar dat betekent ook wel... dat je voor de toekomst miljarden kan uitsparen aan al dat extra asfalt ja. wat je anders moet aanleggen. Even aan de kiezers aan tafel. Rondrijk. Minder asfalt? Of althans slimmer gebruiken? Minder ja, autorijden? Ik vind dat altijd hele vage opmerkingen. Minder asfalt en slimmer gebruiken. Ik denk dat we in Nederland een prima wegennet hebben. Ik vrees dat we ook inmiddels voor een deel niet meer zonder kunnen. En, uh, maar mij... dat zegt Jolanda Sap ook niet, hè? Maar gewoon dat wat er nu is, beter gebruiken. Ja, nou ja, Flexwerken. ik dan zou ik graag een voorbeeld uh, zien. Flexwerken, thuiswerken. Ik daag ik, ik jullie uit, we zitten hier met z'n vijf aan tafel. Kunnen wij ieder van ons vijf thuis gaan werken? Maar op dit moment even niet, Michel nee. van Daatselaar. Ja, ik, ik werk zelf uh, voor een groot gedeelte wel thuis, als daar de mogelijkheid toe bestaat. Als advocaat kan dat? Als advocaat kan dat ook heel makkelijk. Um, het probleem is wel, je zult bijvoorbeeld wel bepaalde infrastructuren, met name dus in de IT moeten aanleggen. En dan bedoel ik bijvoorbeeld op het inscannen van uh, processtukken... bijvoorbeeld in, in mijn vak. Mm. Uh, dat is iets wat nog niet heel erg gebruikelijk is. Als ik u bijvoorbeeld vertel dat in een strafzaak... politiedossiers eerst op papier worden geprint... vervolgens worden ingescand, vervolgens weer worden uitgeprint... en naar het Openbaar Ministerie worden gestuurd bij het OM... Weer worden ingescand, weer worden uitgeprint. Nou, hou we hopen. De ja, mevrouw Sap, uh, is er nog iets te winnen, geloof ik? Ja, in de ICT-wereld is nog een enorme hoop te winnen, hoor ik. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk wel, ja, als we dat slimmer doen... Natuurlijk, het kan niet in elk beroep, maar het kan veel meer dan het nu gebeurt. En wij hebben daar ook een initiatiefwet met het CDA samen op liggen. Er is ook onderzoek uh, naar gedaan wat dat zou betekenen. Uh, nou ja, als, als uh, mensen één dag in de week in de beroepen waar dat kan... zouden thuiswerken, dan zou dat echt aan file druk ontzettend veel veel gaan schelen. En het mooie is ook dat het voor mensen ook veel makkelijker maakt... om werk en privé te combineren. Ja. Nog even één ethisch puntje wat ik in uw uh, programma vond. U wilt de wachttijd op uh, nadenken over abortus afschaffen. Wat is daar groenlinks en sociaal aan, vroeg ik mij af. Ja, Wij geloven er sterk in dat mensen zoveel mogelijk... de regie over hun eigen leven willen en kunnen voeren. En uh, wij geloven ook dat uh, vrouwen die een abortus uh, overwegen... dat die daar over het algemeen ook goed over nadenken... en de tijd voor nemen die ze nodig hebben. En als, en als dat inderdaad... nou niet zo is, is het dan niet handig dat de overheid inbouwt dat dat wel gebeurt, dat nadenken? Nou ja, wij willen een overheid die die voorwaarden creëert... en die mensen waar dat nodig is een steuntje in de rug geeft... maar die niet onnodig betuttelt. En dit is een van de dingen waarvan wij zeggen... overheid, vertrouw naar gewoon je mensen. Meer mensen nemen daar echt wel de tijd voor die ze nodig hebben. En zo'n verplichte minimale wachttijd, dat is echt gewoon betuttelend. Dat vindt u betuttelend. Nog een ander laatste punt. De trouwambtenaren mogen niet weigeren om homohuwelijken te sluiten... wat u betreft. Is dat ook niet zo dat een trouwambtenaar een eigen, zijn eigen leven mag invullen... en mag zeggen, ik wil dat niet? Ja, maar het is vooral ook zo dat ambtenaren in dit land bij uitstek degene zijn die de wet moeten uitvoeren. En uh, in Nederland hebben we nu al meer dan tien jaar natuurlijk bij wet geregeld dat ook uh, homoseksuele en lesbische paren kunnen trouwen. Dat vind ik ook een heel belangrijk en groot goed. Niemand is verplicht om trouwambtenaar te worden. En ik vind dat als je trouwambtenaar wil worden, dat je dan gewoon voluit bereid moet zijn die wet uit te voeren. Het heeft nu een overgangstermijn van tien jaar gekend. Dat is meer dan genoeg geweest. Oké, okay, duidelijk. Ja, straks praten we over kinderen die al in de buik van hun moeder... door de kinderbescherming uit buik kunnen worden geplaatst. Maar nu gaan we eerst praten met Ron de Rijk. Ron, <gacht> jij, mag ik jij zeggen? Ja, graag. Oh, je bent voetbalcommentator. Ja. Dat weet iedereen als hij jouw stem hoort. Um, ja, we, we, we, ik zie de hele tijd filmpjes over hoe het Nederlands elftal zich voorbereidt. Maar hoe bereidt een voetbalcommentator zich nou voor? Goh, uh, ik moet zeggen dat verschilt. Uh, je moet een onderscheid maken denk ik, tussen een WK-voetbal en een EK-voetbal. Of een wedstrijd die je gewoon in de competitie doet. Of een wedstrijd die je doet in uh, een clubcompetitie in een Europees verband. Voor het ene train je harder dan het andere. N -n nou, anders. Uh, om een simpel voorbeeld te noemen, een onderscheid tussen radio en tv is uh, voor radio een wedstrijd verslaan tussen bijvoorbeeld een Nederlandse club en een club uit Oekraïne. Ja, daag ik de meeste radioluisteraars uit om drie dagen na die wedstrijd... nog vier spelers namen te oh ja. noemen van de Oekraïnse tegenstander. Dus met andere woorden, dan kies je al ja. invalshoek vanuit de Nederlandse club. Dat doe je bij Oranje ook. Maar bij een openingswedstrijd morgen tussen Polen en Griekenland... heeft dat niet zoveel zin, want dan heb je dus met twee onbekenden te maken. Maar dan moet je het beeld maar laten aansturen in welke richting jouw commentaar gaat. Ja. Jij doet beide, hebt beide gedaan. Ja, radio, ik heb radio heel lang gedaan. Ja. Ja. Het staat haaks op elkaar, moet ja. ik zeggen. Ja. Eigenlijk ja. heb jij dus, want wat dat, dat, dat las ik in de voorbereiding... het ja. is echt totaal verschillend. Eigenlijk heb je dus twee beroepen. Ja, radio is echt vertalen voor mensen... Uh, die iets niet zelf kunnen zien... en dan zo vertalen dat ze zich als het ware daarvan... een. een voorstelling kunnen maken, zowel in, in uh, spanning als ontspanning... als ook hopelijk wat humor, maar ook qua entourage, qua kouwarmte, ja. et cetera. Ja, bij tv is het beeld leidend. Leerde ik al vroeg van tv-collega's. Hou wat vaker je mond. Uh, heb niet altijd meteen ergens commentaar op. Laat het beeld voor zich spreken. En wat, me, uh, wat mij is opgevallen bij tv, en dat vind ik iets heel opmerkelijks... dat geldt denk ik voor alle commentatoren. Je kunt gek gezegd, in een wedstrijd bijvoorbeeld als commentator... stel dat commentator X in een wedstrijd bij een aantal situaties... echt zijn commentaar erop geeft. En stel ook nog eens dat hij in al die gevallen gelijk heeft... Dat wil nog niet zeggen dat mensen die thuis zitten te kijken... van mening zijn dat hij gelijk heeft. Misschien ja. denken die mensen wel in alle gevallen dat hij ongelijk heeft. Ja. Het resultaat is dat iemand zich daar vreselijk aan gaat zitten ergeren. Nee. Wellicht en onrecht, maar toch dus met andere woorden... blijf wat meer op afstand. Ja, dus Het is, het is het natuurlijk heel moeilijk om als voetbalcommentator... niet uh, voorspelbaar te worden. Laten ja. we even naar een voorbeeld luisteren van even ten napel. Die vier jaar geleden er ook bij was. En die dan een voetje al uithalen. Die ooit begon bij Real Madrid. Die de wedstrijd niet Daan vond die niet weet voor de dertiende lagen... Lage. De sfeer van Holland-België niet kent. Ja. Die voortreffelijk de bal verdedigt. Die veel ruimte heeft aan die linkerkant. Die toch al zoveel grote wedstrijden speelde. Die de handen vol heeft. Die iets van rechts speelt. Die kan scoren. Hij ja. kiest zijn momenten. Daar is dus dat moment. Tweede goede kopmoment. Kijk ook eens naar dat moment. Dit was weer zo'n moment. Precies het goede moment. Ah, dit zijn mooie momenten. Ja, ja daar ontkom je niet aan. Nee, nee, nee, Herken nee, nee. je dat, dat je een paar favoriete formuleringen hebt? Ja, ik, uh, nou favorieten wil ik niet zeggen, maar er rollen inderdaad wel woorden uit. We, we hebben in het grijs verleden bij NCV Zaterdagsport... hadden we ieder jaar één keer per jaar een bijeenkomst met alle verslaggevers uit alle sporten. En dan was de enige opdracht uh, schrijf de stopwoordjes op van al je collega's. Oh, ja. En dan kwam er een hele rij uitrollen dat ja. is ook zo. Mevrouw Sap, heeft u dat, let u daar ook op dat u niet dezelfde woorden gebruikt? Nou ja, wij, wij, wij worden juist geleerd om vaak wel dezelfde oh, ja? woorden te gebruiken... tot vervelend, toe, ja. En dat is af en toe een heel zware gelach als politicus. Maar je moet juist uh, vaak hetzelfde zeggen. En heeft u dan een lijstje voor u waar, waar die woorden staan waarvan u denkt, oh, nou moet ik weer... Nou ja, dan, ja, zo direct werkt het nog niet, maar uh, ja, een beetje consistent taalgebruik. Je ziet bijvoorbeeld de VVD heeft dat uh, sinds drie jaar gedaan en dat, dat werkt echt voor ze. Dus, mensen dus nu moeten u ook. Ja. Ja. En dus GroenLinks Sociaal, dat wordt het bij u Duurzaam dan? Duurzaam en gelijke kansen, dat oh ja. is bij ons Oké, okay, we voor. gaan erop letten. Ja. Nog even een voorbeeld van een, van een paar zeg maar, uh, terugkerende dreins. Jan Rolfs, die doelpunten in de Eredivisie aan elkaar praat. Terror! de goal Asaidi, de goal platje het puntetje en de goal Labiat en de goal Boni met de goal en de goal Sulemani de goal Jansen uit de draai en de goal de goal en dan de goal en de goal nee en dan de goal nee wederland en de goal de goal, the goal. <laughs> dat ja. moet hij anders ook zeggen. Ja, het is de cool. toolpunt. Ja. Dat is de valkuil voor, voor denk ik iedere commentator. Je, je hebt te maken, dat probeer ik ook eigenlijk net in dat voorbeeld aan, aan te geven, met een, een divers publiek. Ik, ik ga er altijd vanuit dat een deel van het publiek, en dat meen ik oprecht wat ik nu zeg, beslist deskundiger is dan ik, ik ga er ook vanuit dat een klein deel van het publiek, in deze periode in Polonaise achter een oranje pruik aanloopt... en alles prima vindt en helemaal niets begrijpt. En ik denk dat wat, wat de meeste commentatoren, collega's zullen proberen... is die, die middengroep een beetje op een vriendelijke manier... door een wedstrijd heen te sturen. Beschouw het als filmmuziek. Zet bij een goede film de muziek uit. En ik denk dat het opeens toch voor een deel tegenvalt. Zonder dat je precies je mm -hmm. vinger erachter kunt krijgen waarom dat nou zo is. Maar als je er wel bij bent en als je die stem wel hoort af en toe. En dat gebeurt op een vriendelijke manier met een stem die je misschien ook nog maar, plezierig vindt. Dan je bent toch dat... ook een beetje sfeermaker? Zeker, zeker, zeker. Bij maar radio, is, maar bij televisie toch ook nou wel? Ja, maar bij radio is dat, uh, is dat veel nadrukkelijker. En nee. kun je je ook veel meer permitteren en veroorloven dan op televisie. Is dat ja. leuker ook om te doen? Radio? Uh, ik denk het wel. Ja. ja, ik denk ja. het wel. We ja, gaan ik... even naar nog een fragment. Herman Kuiphof, uw grote voorbeeld, hè? Absoluut. Nu zeg ik toch weer u trouwens. <laughs> ja. Jou, jou, jouw grote Leiden voorbeeld. Even, even luisteren ja. hoe ja. hij het doet. Kom op, ik kom op de De voorzitter nu op, u in de schietkant 2, 1, zijn we er toch in de tijd? Ja. Zijn we er toch in de Ik hoor meer gejuich, maar hij zegt ook... Zijn we er toch in de tijd? Maar waarom is hij nou zo goed? Waarom is het uw voorbeeld? Nou ja. Ik denk dat dat voor een deel, uh, maar ik hoop, nee ik vermoed dat dat voor veel mensen geldt. Dat is uit een periode in mijn leven dat je, zeg maar, tussen je zelf tussen je 15 en vijfentwintigste bent. Waarin dat soort dingen ongelooflijk veel indruk maakt. Dus het ligt meer, meer aan jou dan aan hem? Dat denk ik, dat denk ik. En aan de, aan de omstandigheden in die tijd. Want uh, waar je natuurlijk met uh, jongere mensen niet mee hoeft aan te komen is met vroeger. Alleen ik had ah, het voorrecht. Maar bij ons wel hoor. <laughs> ik, had, maar ik had het voorrecht om in een periode op te groeien als iemand die van voetbal hield. Waarin... Ajax en Feyenoord Reclamevrij op het shirt met vierkante Witte Palen. De top van het Europese voetbal waren. Ja. Dat is niet meer zo. Van wie ja. krijg je nu nog kriebels in je buik? Qua dat je echt nou, een kriebels beetje... niet, maar ik moet zeggen, twee jaar terug, bij het WK in Zuid-Afrika werd ik op het attent gemaakt op een Duitse tv-commentator, Tom Bartels. En die heb ik in een aantal wedstrijden gevolgd en die vond ik heel erg goed. En Frank Snoeks? Ik vind van de Nederlandse commentatoren Frank Snoeks. En gek genoeg ondanks het feit dat hij zich al jarenlang ook vrij nadrukkelijk bezighoudt met schaatsen. En dat kan soms dodelijk zijn voor iemand die in een bepaalde sport zit. Vind ik nog steeds de beste voetbalcommentator. Maar wat voetbalcommentator. maakt iemand goed? Nou ja, het, het, het, het vervelende is, dat is een variant op de vraag... Wat, wat moet je kunnen om voetbalcommentator te nee, worden? Ja, er zijn nee. geen diploma's voor. Nee, je je nee. kan wel een optelsom maken van hopelijk... Redelijk bespraak, liefde voor de sport. En nog een aantal dingen. Heeft u een voorkeur, Jolande Sap? Nou ja, ik vind altijd dat meeslepende commentaar heerlijk. Dus voor mij mag dat gewoon inderdaad lekker juichen... en mensen meenemen in je enthousiasme. Dat is natuurlijk de kern altijd. Nou, daar hebben wij nou het ultieme voorbeeld van. Daar komt hij. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Ik oh. zit hem al, he? al in! We zijn er nog over Zoiets, mevrouw <lacht> Ja, Dit is, is echt ja, heerlijk. Een beetje over de top. Maar dit is heel mooi. Ja. U, en Ik u, moet u gaan verlaten, want ik moet gaan stemmen. Nou, okay. succes daar! Ja, gaan. Dank u wel. Doeg, doeg. Ja. U zat ernaast, meneer de Rijk. Ja, toen dit dat gebeurt. was heel gezellig. bent u hard weggerend. Nee, nee, nee. nee. Het, het, het, het mooie van met z'n tweeën op de radio verslaggeving doen is dat je. Uh, aanvullend moet zijn. Dus stel je voor dat ik hetzelfde... daar nog een keer <lacht> overheen zou schreeuwen... dan wordt het helemaal onverstaanbaar. Wat deed u wel? Uh, ik, zat hem, <lacht> ik zat buitengewoon tevreden... omdat het een heel belangrijk doelpunt was... naar vergelden te kijken. En ik realiseerde me dat ik maar één ding moest doen... dat is mijn mond dicht houden. <lacht> maar dacht u niet van, doe even normaal man? Nee, hij gaat bijna huilen. <lacht> iedereen uh, doet zoals hij is. En mm. het, het leuke van ons tweeën was... Uh, ik vind het de beste radioverslaggever op voetbalgebied die ik ooit heb meegemaakt. Dat is een voorrecht om altijd met hem te mogen werken. Maar hij, hij loopt soms in zeven sloot... en ik loop vermoedelijk niet meer dan in drie u of vier sloot. U bent sloten. wat voorzichtiger. Ja. ja. ja. Hoe, hoe ja, gaat ja. u morgen, nee overmorgen kijken? Ik denk gewoon thuis voor de buis. Dat, ja. Daar moet je niet al te veel van voorstellen. Schoenen en... uit, lange uit. Heel nee. flauwe vraag. Ja. Even heel vaak gesteld. Maar zit u dan ook commentaar te geven thuis? Nee, Nee, nee, nee. nee, nee, nee. U bent stil. Ik ben stil. Ja, hoor. Ik serieus? Het, uh, ja, moet je dat ook beheersen? Ja, ja absoluut. En ik, ook als er familie bij zit. dat, in dat Ja, nee, is. nee, nee, nee. Dat, dat, op dat punt, uh, zogenaamd deskundigheid uitstralen. dat moet je vooral niet doen. Dat, uh, iedereen is deskundig. Dus, maar uh, juichen wel, toch? Ik ben wel tevreden als Nederland verder zou komen. Tevreden. Ja, ja, ja, ja. Ik heb een heel klein hoera. Nou ja, hoera. Ik, hoera. Ik, betrek het altijd, ik beschouw het als een horeca-toernooi, roep ik al. Ik zei het in het, het vorige gesprek. Ja. Dus eigenlijk vindt u het een beetje minder nee, waardig. Je, wat ik, ik wil er iets anders mee zeggen. Als ze vragen naar een voorspelling, dan zeg ik... Joh, het is op een zaterdagmiddag met 24 elftallen aan de slag gaan. Na afloop hebben we 23 al een biertje op. En, en één ding weet je zeker, degene die heeft gewonnen... daar heeft niemand van tevoren aan gedacht dat die zou kunnen gaan winnen. Nou, dat groepje in EK is iets kleiner... Maar ik voorspel je ook nu weer dat er gewoon dingen kunnen gebeuren die wij op dit moment absoluut niet kunnen maar bedenken. Maar dus één grote tombola waarvan het helemaal niet meer erom gaat of je goed kan voetballen of niet. Voor een deel of... niet. Nee, nee. Kijk hoe Nederland ooit Europees kampioen is geworden. Ik las deze week het interview met Marco van Basten waarin hij zegt dat hij was gebeld door Kruif omdat Van Basten de eerste wedstrijd niet mocht meedoen en op de bank zat. En toen Kruis zei, dat zou ik niet pikken als ik jou was, zou ik naar huis gaan. Dus bijna zou, stel dat dat gebeurt, niet ondenkbaar. Hmm. Dat toernooi nooit onder Kruis hebben plaatsgevonden. Nou, dan had Nederland de beker zeker niet gewonnen. Ja, nee, nee. Dat kan maar zo gebeuren. Ja. We gaan zien hoe het afloopt. Ja. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we aan deze tafel met advocaat Michel van Daatselaar en met Nienke Dijkstra over het opzetten van je overleden huisdier. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. VN-waarnemers hebben vandaag geen toegang gekregen tot het Syrische dorp. waar gisteren een bloedbad zou zijn aangericht. Ze werden tegengehouden door militairen en dorpelingen. Waarom is niet duidelijk. De Syrische regering ontkent elke betrokkenheid bij het bloedbad. in het dorp Masrat al-Kubay. waar volgens activisten 78 mensen zouden zijn afgeslacht. De Belgische snelweg E19 tussen Antwerpen en Brussel is een kerven van een Nederlands echtpaar ontploft. De twee zagen in de achteruitkijkspiegel dat hun kerven in brand stond. Ze stopten en even later ontplofte de kerven. Het Nederlandse echtpaar is ongedeerd. Hun kerven is helemaal uitgebrand.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 En archeologen hebben in Londen de resten gevonden van een 16e-eeuws theater waar William Shakespeare nog heeft gewerkt. De resten van het Curtain Theater werden gevonden achter een pub in Oost-Londen. Toneelstukken van Shakespeare zoals Henry V en Romeo en Juliet gingen er in première. En dat is het nieuws op dit moment. ANRB verkeersinformatie. Op de A2 in het zuiden van het land staat in beide richtingen voor Maastricht 4 kilometer wielen. Na 12 vanuit Duitsland bij Duiven 4. Na 13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft 2. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. 2 kilometer op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de Alfred den Dolder 2. En het is druk vanuit Duitsland. We zien het vooral op de N280 richting Roermond. Tussen de Duitse grens en Roermond 6 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel GroenLinks-lijsttrekker Johan Sap, die net al even moest gaan stemmen. Advocaat Michel van Daedselaar en voetbalcommentator Ronde Rijk. En achter de voordeur gaat Nienke Dijkstra straks in over het opzetten van je huisdier. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Michel van Daatselaar, u bent uh, advocaat van Arjan en Monique. Vanavond wordt er een portret van hen uitgezonden... in het programma De Vijfde Dag over uh, de baby die zij verwachten... en die al eigenlijk voor de geboorte uit huis was geplaatst. Wie zijn Arjan en Monique? Um, Arjan en Monique zijn eigenlijk gewoon uh, net zoals uh, ieder ander. Uh, zoals ik ze heb leren kennen, een uh, ja, vader en moeder. <coughs> Waarbij... Um, Eigenlijk zorgen bestonden, zorgen gemeld zijn door dossierse instanties voor de geboorte op dat moment van het ja, op dat moment nog ongeboren kind? Ja, nou, De verslaggever Johan Eikelboom van het EO-programma De Vijfde Dag sprak met ze. Laten we even naar een stukje luisteren. Begrijp jij dat als de hulpverlening uh, denkt: van ja, je hebt psychische problemen gehad, een verstandelijke beperking. Je bent in het verleden acht keer opgenomen in het ziekenhuis wegens uitdroging. Arjan die staat te boek bij de hulpverlening dat hij agressief overkomt. We willen dit risico toch niet nemen. Ja, dat snap ik niet. En waarom snap je dat niet? Uh, nou, uh, omdat wat er met mijn verleden is gebeurd, dat moeten ze niet pakken. En omdat wij lichte beperkingen hebben, dan uh, kunnen ze ons ook niet oppakken. Dus Er lopen me genoeg uh, mensen uh, van mijn uh, schooltijd, zeg maar. Die hebben ook kinderen en daar gaat het ook heel goed mee. En dus. Zou je kunnen zeggen dat je een beetje opvliegend karakter hebt? Uh, dat wel, ja. Dat is gewoon uh, ja, die uh, machteloosheid. Maar het is niet zo dat je iemand een klap zou geven? Nee. En waarom vinden al die hulpverleners jou dan zo gevaarlijk? Uh, omdat ik uh, wat heel veel zeggen om door die stemverheffing dat ik een beetje boos word. Dat is machteloosheid en teleurstelling. Dat is voor een, heel veel instanties dat een dreigement als jij je stem verheft. Ze vinden jou zo gevaarlijk dat ze je zelfs gaan fouilleren in het ziekenhuis. Ja. Schrik je er zelf niet van dan? Dat je zo overkomt op die mensen? Nou, waar uh, ik een gevoel heb dat ze gewoon niet snappen hoe, hoe ik mij voel. Michel van Daatslaai, je hm. bent advocaat van deze mensen. Uh, het was zo dat de instanties zeiden voor de geboorte van hun kind... ja, we, we vragen ons af of dat kind wel veilig opgroeit. Wat is er toen vervolgens gebeurd? Vanuit de Raad voor de Kinderbescherming, en dat is in dit soort situaties... een standaardprocedure, wordt... Uh, Zeker als ze al iets eerder erbij betrokken zijn, een onderzoek opgestart. En op het moment op de dag van de geboorte, dat wordt natuurlijk wel, ja, als het ware eigenlijk gewoon bepaald, om het maar zo te zeggen. Eh, wordt er een verzoek gedaan aan de kinderrechter, in dit geval de kinderrechter van de rechtbank Assen, om het kind onder toezicht te stellen en ook onmiddellijk uit huis te plaatsen. Ja, dus het kind wordt geboren en dan onmiddellijk afgenomen van de ouders. Ja, feitelijk komt het daar gewoon om neer. Ja, ik heb dat fragmentje gezien. Ze heeft dat kindje tien minuten vastgehad. En toen uh, was het uh, voorbij. Ja. Heeft u nu nog veel contact met ze? Ja, er is op het moment juist geregeld contact. We hebben in dit dossier de eerste rechtszaak inmiddels gehad... bij de rechtbank in Assen. Die is altijd binnen 14 dagen nadat de rechter de machtiging heeft afgegeven... zoals wij dat noemen. Dus die zitting is nu geweest. En van daaruit gaan wij natuurlijk verder kijken... naar de mogelijkheden, zeker onmogelijkheden. Ja, nou is het zo dat het aantal, zoals we het noemen... uitbuikplaatsingen de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen... Um, u heeft daar ook regelmatig mee te maken in uw praktijk. Hoe kunt u verklaren dat dat gebeurt en dat dat een aantal jaar geleden eigenlijk nog maar nauwelijks voorkwam? Ik denk dat dat uh, zeer zeker te maken heeft met een aantal incidenten die zich in de maatschappij hebben uh, voorgedaan. Daar komt bij dat de tendens op het moment, uh, en misschien juist door die incidenten zou je kunnen zeggen, ook is geworden dat we experimenteren niet meer met kinderen. Dat is een beetje ja. vanuit de Raad voor de Kinderbescherming. En u bedoelt incidenten waarbij kinderen omgekomen zijn? Ja, ja. ja. Ja. Dus het idee is, we kunnen beter eerder ingrijpen, eerder dan we vroeger deden... en dan voorkomen we in ieder geval dat er ongelukken gebeuren. Dat is vanuit die kant van het, ja, is die ja. Kant van het verhaal. Ja, en kunt u, heeft u daar begrip voor? Snapt u daar wat van? Uiteraard, aan de ene kant uh, bestaat er natuurlijk uh, heel veel begrip voor. De hulpverleners doen natuurlijk ontzettend veel uh, goed werk... alleen je moet ook de andere kant moet je, je afvragen. En dat is natuurlijk de kant van het verhaal van... Uh, mogen deze ouders dan helemaal geen kans krijgen om een kind op te voeden? En waar wij zeg maar, aan de ene kant onze ouderen... tegenwoordig toch in zorgboerderijen, eh, zeg maar even heel eh, banaal, neerzetten... zou dit gezin dan niet bijvoorbeeld in een zorgboerderij kunnen... waarbij het hele gezin, en dan heb ik het niet alleen over Arjan en Monique... maar er speelt ook nog een oma een hele gro grote rol op, mm -hmm. de, op de achtergrond... in een zorgboerderij wordt geplaatst waarbij een normaal gezin toezicht houdt op dit gezin. Ja, want daar is geen sprake van geweest, van andere vormen van begeleiding. Het was of uit huis plaatsen of volledig zelfzorgen. Ja, is... Maar een tussenweg is er niet. Een tussenweg is er niet. De Raad voor de Kinderbescherming, en dat is gewoon een feit... die hebben geprobeerd, en dat is een, eigenlijk een uniek project... wat op dit moment loopt, gepoogd om via ACARE... toch begeleiding te bieden, om te kunnen kijken... wat kunnen deze mensen wel, wat kunnen ja. deze mensen nu niet... en zijn ze leerbaar. Want als je iets niet kan, kan het je misschien nog aangeleerd ja. worden... Ehm... Um. Dat is niet gelukt? Dat is helaas niet gelukt, nee. En aan wie lag dat? Ja, dat is natuurlijk altijd voor mij heel moeilijk uh, om te beoordelen. Ik sta natuurlijk voor mijn cliënten. Ja. Ik zeg dat het in ieder geval niet aan mijn cliënten heeft gelegen. Mm -hmm. Maar ik wil daarbij ook niet zeggen dat, meteen zeggen... dat het daarmee dus aan de hulpverleningsinstanties heeft gelegen... dat het niet gelukt is. Nee, het is heel ingewikkeld. Maar mogen het... ze nu dat kind nog zien? Ja, er is een bezoekregeling op dit moment... Uh, van één keer per week, ongeveer twee uren. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van... Uh, Martina heet de baby, hoe Martina zich gedraagt of zij dat vol kan houden, ja of nee. Ah, het is een babytje. Hoe, het is een baby'tje. Hoe, hoe, hoe weet je dat? Ja, moeilijk. moeilijk. De, misschien als er een incident zou gebeuren... wat gelukkig tot nu toe nog niet gebeurd is... dat de gezinsvoogd op dat moment ingrijpt en zegt... dit was het bezoekmoment en dat zou natuurlijk dan na een half uur kunnen. Nienke, ja. Ja. hoe luister jij daarnaar? Ja, nou, ik vroeg me inderdaad af, uh, krijgen die ouders nog een kans? Of is het definitief over na die tien minuten? Want dat vond ik wel heel erg heftig. Hm. Dus uh, ik hoop dat die ouders wel een kans krijgen om toch contact te houden met hun kind. En uh, iets van hun relatie op te bouwen. Ja. Want is dat het idee, meneer Daazelaar, dat er misschien wel een moment komt waarop dat kind weer terug kan naar die ouders? Nou, we hopen natuurlijk dat dat moment uh, op korte termijn nog een keer zal gaan aanbreken. Maar mijn ervaring is wel dat op het moment dat eenmaal een kind uit huis geplaatst is... het gewoon ontzettend moeilijk is om die kinderen weer terug te krijgen. Ja, want u heeft meer ja. van dit soort zaken. U bent eigenlijk een beetje gespecialiseerd geraakt in dit onderwerp. Ja. Maar heeft u dat wel eens meegemaakt, dat een kind wel weer terugkomt? Het gebeurt. De kinderen komen terug. Maar dan moet u toch denken, uh, tenminste zoals ik het ervaar... Uh, 99 van de 100 zijn eenmaal uit huis geplaatst. en blijven uit huis geplaatst. Ja, dus dat is voor ja. ouders een, een, een, een, een, niet zo'n prettig vooruitzicht. Ja. Heeft u zelf kinderen? Nee, ik heb zelf geen kinderen. Ah, dus want ik kan me voorstellen dat uh, deze moeders en vaders die zijn uh, heel verdrietig getraumatiseerd. Die komen bij u, denk ik, ook wel eens uithuilen. Ja, het is niet Hoe gaat u daarmee om? Het is niet alleen het juridische wat je op dit, ja. op dit vlak uh, te doen hebt als advocaat. Het is ook mensen begeleiden, uh, emotioneel. Uh, toch kijken of ze hulp nodig zijn bij het verwerken van dit verdriet... wat er, wat er gebeurt... Um, dat is vaak weer heel erg lastig, want mensen schamen zich ervoor... dat dit hen overkomt. Dat is toch moeilijk om dat ja. te vertellen. Arjan en Monique hebben juist het tegenovergestelde. Die willen eigenlijk het verhaal gewoon graag kwijt om maar zo te zeggen, die, die, die hopen dat daar misschien... Door het, door het in de aandacht te spelen op een goede manier... Ja. Uh, nou ja, we hebben bijvoorbeeld het voorbeeld van baby Hendrikus. Ja. Die is uiteindelijk weer teruggegaan naar zijn ouders, ja. toch? Ja, Dus ja. dat kan wel. Het kan wel. U constateert net, ja, het gebeurt er steeds meer... en dat komt voort natuurlijk ook uit incidenten uit het verleden... die heel slecht zijn afgelopen, maar u zegt ook tegelijkertijd... er gaan ook dingen fout. Wat, wat zou er moeten veranderen? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk... Uh, wat je over het algemeen, tenminste wat, wat ik ervaar... en wat ik toch heel erg uh, graag zou willen zien... met name dan als ik praat over Arjan en Monique... eigenlijk wat ik u net aanhaalde, een zorgboerderij... waar dit gezin gewoon opgenomen wordt... Uh, binnen een, uh, zeg maar tussen aanhalingstekens, normale familie. Ja. Dan denk ik dat je uh, het beste van twee werelden kan combineren. Dan wordt niet alleen het kind... want dat moet u even, eigenlijk even heel goed onderscheiden. Juridisch gezien staat het belang van het kind voorop. Maar ik stel mij op het standpunt dat een belang van het kind is... dat het opgroeit bij de biologische ouders. Mm. En dat vind ik zo'n groot goed... dat je eigenlijk zou moeten zeggen dat belang van het kind... daar moet je eigenlijk alles voor doen, daar moet eigenlijk alles en voor dan wijken. En daar zou meer voor gedaan moeten worden dan nu. Mm -hmm. Dan tot nu toe weer ja. eigenlijk gebeurd. Ja, ja. Ja. ja, Mijn vraag is ook een beetje die ouders uh, die de, hiermee te maken krijgen. Hebben die überhaupt sociaal netwerk? Jij noemde een oma. Vroeger was het natuurlijk ook weer meer zo dat mensen ja. vaak... In de buurt familie hadden die dit soort situaties misschien konden helpen opvangen. Ja, dat, of het leven zij heel geïsoleerd, juist? Vaak. Dat, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Je, ja. je ziet de meeste uithuisplaatsingen toch bij gezinnen waarbij toch op de een of andere manier sprake is van een sociaal isolement. Ja, precies. Ja. Dit zijn natuurlijk nog vrij jonge ouders, Arjan en Monique. En je zou je kunnen voorstellen dat als daar een oma of een tante in het netwerk... en dan hebben we het alleen al over het familiaire netwerk ja. is... dat die een opvang zou kunnen doen en op die manier een constructie mm -hmm. bedenken... Uh, waarbij dus uh, moeder en kind, moeder en vader uh, natuurlijk te zeggen... en kind niet van elkaar gescheiden nou, worden. We hebben het nu over de situatie waarin dus al een zwangerschap is... en de autoriteiten ingrijpen. Wordt Dit stel, maar dat is misschien wat te privé, maar wordt in uw ervaring... worden mensen die dit overkomt ook voorbereid op zwangerschappen daarna... of beter gezegd misschien het voorkomen daarvan? Is dat ook een onderdeel van de hulpverlening? Voor zover ik weet en voor zover ik tot nu toe gezien heb... Uh, wordt dat eigenlijk niet besproken. Niet? Okay. Nee. Dat is ook raar. Dat is in die zin vreemd, want het zou natuurlijk uh, zo kunnen zijn... dat je als uh, Arjan en Monique zijnde denkt van... nou goed, uh, ja, op naar de volgende. Ja. En dat ja. zie je ook wel eens gebeuren bij uh, dit type gezinnen. Ja, dus ja. dat zou eigenlijk ook nog een onderdeel van de hulpverlening moeten zijn? Daar ja. zal ook over nagedacht moeten worden, hoe ga je daarmee om? Ja. Ja. Dus daar valt nog een wereld te winnen op meerdere vlakken. Nu nog even over Arjan en Monique. Hoe gaat het verder? U heeft één rechtszaak gehad. Wat is de volgende stap? Ja, die ene rechtszaak die diende dus ter bekrachtiging van de machtiging. De spoedmachtiging, zoals die is afgegeven dan wordt meteen in die ene rechtszaak de uithuisplaatsing voor drie maanden beslist. En we hebben dus op korte termijn, en ik zeg het even uit mijn hoofd... op 6 juli is de volgende rechtszaak. Dan wordt er gekeken of de uithuisplaatsing voor de komende negen maanden van kracht blijft. En zo, om het maar even te zeggen, elk jaar vindt er dan vervolgens een toetsing plaats... door ja. de rechter of er een verlenging moet komen, ja. al dan niet. En denkt u ook wel eens bij zaken, misschien is het maar beter als de rechter beslist... dat het kind uit huis blijft? Nou, net wat ik zeg, het is in het belang van het kind dat het opgroeit bij de biologische ouders tenzij. Ja. En dat is natuurlijk een hele lastige, want je gaat ook uit en, en een rechter moet daar natuurlijk uiteindelijk de beslissing nemen. Je gaat uit van een hypothetische situatie wat er zou gebeuren als de kinderen teruggeplaatst ja, zouden maar worden. Maar u voelt heeft ook uw eigen gut feeling. Ja. Dus u heeft misschien ook wel eens het idee van nee in dit geval zou ik het ook niet doen. Um, dat is dat dat, niet zo? dat dat is heel lastig. Nee, ja mijn eigen gevoel. Ja als advocaat schakel je dat op een gegeven moment gewoon uit. Heeft u gewoon een knop voor? Daar me? hebben wij een knop ja. voor ontwikkeld. Ja. Goed. Gaan we zo eens dus even kijken waar die dan zit. Ja. Dit is de dag op Radio 1. It's like rain in the desert, it's like finding a treasure, like in the dark and someone shines a light. Never seen such a beautiful sight and when you find it Shore, real love. Ik vertel u nog even dat het verhaal van Arjen en Monique... wat we net bespraken met Michel van Daatselaar vanavond te zien... is in het programma De Vijfde Dag op Nederland 2. Iets na negen uur. Marriage, achter de voordeur. No sir. Ja, en achter de voordeur bevinden zich ook vaak huisdieren... en ook wel eens dode huisdieren. En daar gebeuren tegenwoordig bijzondere dingen mee. Nienke Dijkstra, wat is er aan de hand?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 En dat dat dier als het ware dan blijft in huis en toch zijn plekje blijft innemen. Ja, ik zag wel eens van die urnen bij mensen. Ja. Van, dit is de cavia, dit is ja. de kat ja. en dit is... Uh, Oma. Ja. Dit is Oma. Ja. Oh ja, ja zo ja. gaat het echt. Ja. Maar, uh, maar dat, dat is alweer voorbij, dus de ja. nieuwe nou, ja, opzetten. Ik weet niet of dat helemaal voorbij is, maar dat opzetten is de laatste tijd ook nogal in het nieuws geweest. Ja. Uh, en dat je dus uh, nou ja, je poes na een drie weken weer terugkrijgt ja. en, uh, mensen helemaal snikkend die poes weer in uh, ontvangst nemen. Ja, Omdat en, die zo lijkt. Jij ja. zei het al, anderen uh, eten leren het ook in de buitenwereld, hè? kunstenaars. Ja. Uh, er is een kunstenares, Tinkerbell, en die maakte van haar poes een handtasje. Een fragment uit 2009. Het begint natuurlijk bij het uh, doodmaken van je kat. Dus ik heb uh, haar nek gebroken. Nou ja, zo maak je dus een, uh, een tas van je kat. Ik wens je heel veel succes. Ja, wat denk je als je dit beluistert? <laughs> het is nogal behoorlijk ruig, hè? En ik denk dat je ontzettend veel dierenliefhebbers op hun ziel trapt. En ook heel veel... Het zijn dus eigenlijk ook twee groepen, hè? Ik bedoel, mensen die het in de kunst gebruiken... hebben daar vaak ook nog een boodschap mee. Ja, aan, ik, en, ik wilde en, zeggen... zij wilden andere mensen uitdagen om met andere ogen te kijken... naar uh, vastgesleten patronen. Precies. En uh, mensen die hun huisdier opzetten... ja, dat zijn gewoon mensen die uh, net zo gehecht zijn aan hun huisdieren... als ze soms aan mensen gehecht zijn. Dus die, die zijn dan heel erg geschokt bij zo'n verhaal als van Tinkerbell. Ja. Die vinden dat verschrikkelijk. Rond de Rijk heb je huisdieren? Uh, nee, althans niet dat <laughs> je weet. Niet dat weet. Alleen, uh, je zegt terecht, er zijn twee groepen. Maar ja. wat, wat die twee groepen gezamenlijk hebben... en daar zit natuurlijk wel een beetje de hypocrisie. Je kan schrikken van een mevrouw zegt... ik draai een kat en nek om voor een tasje... Maar dit is ook het land waar hele volk stammen, het Geen probleem vinden om koeien, kippen, schapen en precies, allerlei precies. andere dingen. En dat is wat die kunstenaars voor... soms ook aan de orde stellen. Ja. Want die man die Orwell heeft uh, uh, dat hoogstveren gegeven. Ja. Die zegt ook van, hallo, die poes heeft een heel goed leven gehad. Ga je maar eens opwinden over die legbatterijen ja. en die plofkippen. Een ja, plofkip zou ook wel zo gekomen zijn. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Ja, wat, wat, uh, wat zegt dit eigenlijk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 Ja, nee, ook verschillende dingen. Want over kunst kun je natuurlijk de hele tijd discussiëren. Wat kun je in kunst wel en niet gebruiken? Wat is smaakvol? Wat is smakeloos? Wat is überhaupt nog kunst? Dus dat is denk ik daar een beetje de kwestie. En ik denk dat je sowieso dierenleed moet voorkomen bij dit soort dingen. Maar um, bij die mensen met hun huisdieren... en de manier waarop naar dieren gekeken wordt in onze samenleving... daar heb ik soms wel eens vragen bij. Dan denk ik wel eens van... dieren worden soms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 op bovenop boven op een andere kast terug. Of naast de nee, bank misschien. Nee. Of zelfs aan tafel. Nee, ah, dat, komt voor. Ja, dat komt voor. Nou, ja. ja. het zou leuk zijn als dieren ook een keer mensen gingen opzetten naar hun dood. Ja. Ja. Ja. ja. Maar dat, ik vind dat serieus wel een soort tragiek. Dat, ja. dat, uh, dat kennelijk er zoveel eenzaamheid soms kan zijn. Dat mensen nou ja, dan maar in plaats van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 Het leven leven. Zijn dat ook. dan ook mensen die dan na de dood van dat dier... en opgezet en wel toch nog ook een ander dier nemen? Een, een volgende kat of een volgende hond? Um, blijven ze zo gehecht dan? Uh. Nou, wat ik daarvan heb gezien in die televisiereportage... Het, nee, dan was er niet nee, een ja. nieuw beest gekomen. nee. nee, nee. nee, kan nee. Nog even nee. naar die kunstenaars. De Partij voor de Dieren die stuurt uh, aan de kunstenaar van die helikat... die oorwild yeah. uh, en de organisatie een boze brief. Yeah. Van dit kan toch niet? Vind je ja. dat terecht? Nou, ik vind het... Uh, ik vind het leuk als er discussie overkomt. Ik zou het nooit gaan verbieden of zo. Tenzij er echt dierenleed bij te pas is gekomen. Dat mensen eerst een beest hebben mishandeld... voordat ze het gaan gebruiken. Zoals Tinkerbell die de kat de nek omdraait. Draait, nou ja. Of zegt dat ze dat doet. Dat nou, weten we natuurlijk ja, niet. Ja, zegt dat ze dat doet. Ja. Ja. Dus, uh, maar... Uh, ik vind de discussie minder uh, zou minder moeten gaan over dat beest. Maar over wat is kunst? Dat vind ik veel interessanter. Ja. En wat zijn de ethische kanten van kunst? Hebben we daar nog moraal over? Of is het laar poelaar, kunst om de kunst? En gaat het alleen maar om de taboe doorbreking? Dat vind ik een veel interessanter gesprek dan uh, uh, het gesprek over... Hoe dat dier wordt gebruikt. Ja, Wat hebben ja, dierenrechten, vind je? Dieren hebben zeker rechten. Vandaar dat ik ook iets roep van dat dierenleed. Dat moet we, dus daar dat moet je terecht tegen protesteren. Ja. Ja. Het is jammer dat onze politica er niet meer is. Ze nee. was niet ja. van de Partij voor de Dieren. We nee. gaan luisteren naar onze dichter bij de dag. Tim Pardijs. Tim, heb je huisdieren? Nee, nee, niet meer. Niet meer. Heb je ze opgezet? Nee. gedicht? Nee. Allemaal. Oké, okay. okay. we gaan graag luisteren naar jou. Commentaar. Ja, Mark, dankjewel. Je vroeg naar de sfeer hier. Nou, die is fantastisch. En vanaf onze plek op het veld hebben wij goed zicht op de... ...commentatoren aan de zijlijn. En zie ik dat nu goed? Ja, de geruchten waren dus toch waar. Jack van Gelder is weer opgesteld. Mooi om te zien hoe hij zich schuddenbuikend warm rookt voor deze belangrijke wedstrijd. En ook de andere koppie's, ja, die staan er fris bij, hoor. Er worden grappen gemaakt, op schouders geslagen. Ze hebben zin in deze sportzomer. En daar is het fluitsignaal. En gelijk een felle aanval van rechts. Ja, die hebben jaren geen podium gehad. Die zijn gretig. En daar zien we gelijk een forse uitgeleider. Een goede observatie, maar geen juiste conclusies. Dat is toch een onnodige misser, hoor. Dit zijn situaties waar standaard stopwoordjes voor zijn. Ah, vragen over moeder worden afgewisseld met kritische opmerkingen over wie moet betalen. Mooi, mooi combinatiespel. En we komen nu, geloof ik, in een, ja, in een wat rustiger fase. Inderdaad, er wordt gesproken over de vrouwendrank en vermeende misstappen. En, hey, hé, hey, een flauwe woordgrap en een fluissignaal. Ja, een gele kaart. Dat zat er even aan te komen. Zo'n scheidsrechter heeft ook zijn grenzen, natuurlijk. Maar wat zien we daar op links? Een commentator die een andere commentator om commentaar vraagt. Dat is wel heel makkelijk scoren hoor. Je zou ook gewoon niets kunnen zeggen. Geen commentaar. <lacht> Tim Pardijs, dankjewel. Ik dacht even dat je vol zou praten tot aan de ster. Hartelijk dank. <lacht> en hey, jij mag de gasten bedanken, Margie. Ja, oh, ik zat <lacht> nog helemaal in het <lacht> gedicht joh. Ongelooflijk. We bedanken onze gasten: Nienke Dijkstra, Michel van Daatsla en Ronde Rijk. Voetbalgezang vanaf de tribunes en psalmgezang in een grote kerk. Rituelen die sterk op elkaar kunnen lijken. Straks na drie uur aandacht voor de vraag... wat voetbal en religie met elkaar te maken hebben. Straks dus de reportage, nu eerst het nieuwsoverzicht van drie uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu.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 Dit is Radio 1.